11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Na Stormy Daniels wil een tweede vrouw onder een zwijgcontract... over een relatie met president Trump uitkomen. Voormalig Playboy-model Karen McDougall is een rechtszaak begonnen. Ze claimt dat ze twee jaar geleden 150.000 dollar heeft gekregen... van een mediabedrijf dat wordt gerund door een vriend van Trump. In ruil voor dat geld zou ze niks mogen zeggen over de relatie. Ze zou in 2006 en 2007 gedurende tien maanden... een relatie met de Amerikaanse president hebben gehad. De topman van Cambridge Analytica is voorlopig geschorst. Het politieke adviesbureau ligt onder vuur... omdat het voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen... de gegevens van 50 miljoen Amerikaanse Facebook-gebruikers in handen kreeg. Die werden gebruikt voor de verkiezingscampagne van Donald Trump. Het Britse lagerhuis wil dat Facebook-topman Mark Zuckerberg... uitleg komt geven over het gebruik van privégegevens. Ook Amerikaanse politici willen uitleg... In de VS wordt ook onderzocht of Facebook de privacywetten heeft overtreden. Er is geen verband aangetoond tussen kanker... en sporten op kunstgrasvelden met rubberen korrels. Dat blijkt het onderzoek van twee Amerikaanse kankerspecialisten. Zij keken naar jongeren uit Californië... die veel sporten op rubbergranulaat. Ze kregen niet vaker limfeklierkanker... dan jongeren die op gewoon gras sporten. In Nederland ligt het sporten op rubberen korrels... onder een vergrootglas na een uitzending van Zembla... Sindsdien zijn er diverse onderzoeken geweest. Geen van alle toonden ze aan dat er een verband is... tussen de korrels en kanker. Bij een raketinslag op een drukke markt in Damascus zijn volgens Syrische staatsmedia zeker 35 mensen omgekomen. De getroffen markt ligt dicht bij de rebellenanklave Oost-Ghouta... die het Syrische leger probeert te heroveren. Volgens het Syrische leger vuren rebellen geregeld raketten af... op burgerdoelen en regeringswijken. De rebellen ontkennen dat. Tijdens het NOS-verkiezingsdebat botsten verschillende partijen... vanavond over de huizenmarkt, asielzoekers en de dividendbelasting. Zo gingen VVD-leider Rutte en PvdA-leider Ascher in debat over het toewijzen van huizen aan asielzoekers. Rutte zei dat asielzoekers die hier mogen blijven... niet mogen worden voorgetrokken. Asscher gaf de VVD de schuld. Die zou ervoor hebben gezorgd dat er minder betaalbare huurwoningen zijn. Behalve landelijke kopstukken... gingen ook lokale lijsttrekkers met elkaar in debat. De griepepidemie neemt af. Vorige week hadden 104 op de 100.000 mensen griepverschijnselen. Dat zijn er 60 minder dan een week eerder. Ook het aantal ouderen met een longontsteking is flink gedaald. De griepepidemie duurt nu al 14 weken, veel langer dan de 9 weken die normaal is. Afgelopen weekend meldde het CBS nog dat de griep dit jaar dodelijker is dan andere jaren. In de laatste week van februari stierven bijna 3.900 mensen en dat is een record. Het weer... Vandaag vooral in het oosten wat mist, in het binnenland kan het glad worden... en daar komt de temperatuur iets onder nul. Morgen overdag wisselen wolken en zon elkaar af... en valt vooral smiddags wat regen of motregen. Het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Nu in het Kruller-Müller Museum. De Mecenas en de Verversbaas. Een fascinerende tentoonstelling over de artistieke relatie... tussen Helene Kruller-Müller en Bart van der Lek. De bekroning van het De Stijljaar.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 Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl mythes. Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem. Ja, secondlove.nl. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Wist u dat u met een goed testament op zorgkosten en belasting bespaart? Op nunotariaat.nl regelt u uw testament voor 195 euro, inclusief notariskosten.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 Samen krijgen we het voor elkaar. Stem ook in uw gemeente, D66. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een zigarette.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 oprecht handelt, verstaanbaar is, verstand van zaken heeft... met het hart op de juiste plaats, onaangepast durft te zijn... en op het juiste moment stil is. Iemand die weet dat per se uit het Latijn komt... en cappuccino met twee P's en twee C's geschreven wordt. Iemand die met de auto, de fiets en de metro reist... en afwisselend u en jij zegt... kortom, ik zweef nog als de hel... Goedenavond, welkom bij het oog. Het kan u niet zijn ontgaan, morgen zijn er verkiezingen... en straks vertellen drie Kamerleden over hun verleden als gemeenteraadslid. Als gevolg van keelkanker raakt de schrijver Willem Melchior... zijn strottenhoofd kwijt en praat nu door een gaatje in zijn hals. Over de operatie en de gevolgen daarvan schreef hij een boek... Alles wat was. Wilma Borgman was aanwezig bij het verkiezingsdebat in Den Haag. En we staan stil bij de cijfergekte van johan Sebastian Bach. Vandaag is het precies 333 jaar geleden dat hij geboren werd. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 20 maart. U vraagt zich af hoe kunnen we met overheidsgeld banen creëren. Hoeveel banen zijn er nu extra gekomen? Wat voor plannen hebben we? En je kunt het ook positief benaderen. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar soms verdient de regio ook extra steun. Op de laatste dag van de gemeenteraadsverkiezingen zet de politie alles op alles. Zoals bij het grote NOS-verkiezingsdebat. En dat heeft zin, want er zijn nog veel zwevende kiezers. Ik ben nog een beetje aan het twijfelen. Ik was niet gekozen welke partij het beste is. Dat weet ik nog niet. Nee, ik twijfel nog tussen twee partijen. Dus ik ga vanavond nog even uitgebreide stemwijzen doen. En er waren ook dit jaar weer veel landelijke politici op televisie. En dat uh, is niet goed, zegt deze burgemeester... die er onderzoek naar heeft gedaan. Ja, soms is democratie een beetje oud... maar je moet eigenlijk ja. de dingen doen in de lokale democratie... die het best bij je passen op lokaal niveau. Zo hebben... Zo hebben ze het in Enschede vooral over het ophalen van afval. Het is zo duur dat veel mensen hun huisveld dumpen. Het hele buitengebied ligt vol met grofvuil, vuil, zakken, oude bedden, noem maar wat. En dan denk je misschien dat is toch geen belangrijk onderwerp? Nou. Oh, het leeft verschrikkelijk. Het is een ding. Het is heel Enschede staat op zijn kop. Bij verkiezingen hoort altijd een relletje. Deze keer ging dat over het referendum over de inlichtingenwet. Premier Rutte is niet zo van de referenda. Dat liet hij gisteren nog maar eens blijken toen een verslaggever zei... dat zo'n referendum toch leuk is. Spelshows op tv zijn ook leuk. En kantklossen is ook leuk. En, en vind ik dat als we kijken naar het graagplegend referendum... dat dat gewoon geen meerwaarde heeft. Dat schoot groenlinksleider Klaver in het verkeerde keel gehad. Heeft een heel ander devies. Als je nou mee eens bent of niet, ga stemmen. De Franse oud-president Sarkozy is opgepakt... Bij de campagne voor de verkiezingen in 2007 zou hij geld hebben aangenomen... van de toenmalige Libische leider Gaddafi. Die geruchten gingen al langer, maar nu lijken er harde bewijzen voor. Zoals een verklaring van een Frans-Libische zakenman. Oui, oui, Gaddafi a payé Sarkozy. De zakenman zou in een koffertje 5 miljoen euro... vanuit Tripoli naar Parijs hebben gebracht... Sarkozy omkent. Zes jaar geleden noemde hij de beschuldiging zelfs schandalig. Une infamie, madame. Une nog meer verkiezingsnieuws. Na Arnold Schwarzenegger. I'll be back. En natuurlijk Ronald Reagan. There you go again. Komt er mogelijk nog een acteur die gouverneur wordt in Amerika? Sex and the City ster Cynthia Nixon. Je weet wel, die roodharige stelt zich kandidaat voor de staat New York. Er is actie nodig. We have to turn the system upside down. We have to go out ourselves. Ze is kwaad op de huidige machthebbers in New York. En zo lijkt ze misschien toch meer op haar personage, Miranda dan ze zelf dacht. I feel pissed off. Tada! Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En dan eens kijken wat er in de kranten van morgen staat. Dat is uitgezocht door Wouter Walgemoed. De vlag gaat nog niet uit bij ouders die zich zorgen maken... over kankerverwekkende kunstgraskorrels. Ook al blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek... dat kinderen die op dit soort velden sporten... geen gezondheidsrisico lopen. De uitkomst van dit onderzoek is geen Eureka-moment voor ons... zegt bezorgde ouder Julie Tan in het AD. Ze denkt nog altijd dat het versneden rubber in kunstgras gevaarlijk is. Elk onderzoek dat hierover verschijnt moeten we heel kritisch bekijken... Bovendien, er zijn volgens deze bezorgde moeder... inmiddels genoeg veilige alternatieven. Dus waarom zouden sportclubs nog voor deze velden kiezen? 2 miljoen euro aan campagnegeld stelde de overheid beschikbaar... voor het referendum over de nieuwe wet... op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Waarover we morgen ook mogen stemmen. Volgens de Telegraaf niet al dat geld even nuttig besteed. De krant somt een paar weinig succesvolle campagneactiviteiten op... die met de subsidie zijn betaald. Zo trok een debat in Amsterdam niet meer dan zeven bezoekers. Kosten? 49.000 euro. En verschillende kleine organisaties maakten voor tienduizenden euro's websites... over het referendum waar nauwelijks iemand op keek. Maar, zegt de woordvoerder van de referendumcommissie... als een organisatie het beloofde bereik niet kan bewijzen... wordt de subsidie teruggevorderd. In het oosten van het land wordt een bijzonder journalistiek experiment gedaan, Newsroom Enschede. Het is de gezamenlijke redactie van de commerciële regionale krant Twentse Courant Tubantia en de publieke lokale omroep 1.20. In de Volkskrant vertelt Newsroomchef Henk ter Harkel welke voordelen deze unieke samenwerking biedt. Volgens Van Harkel weten de oude bromberen van de krant, en hij is er zelf ook zo eentje, weinig van internet en video en kunnen de jongeren van 1.20 daarbij goed helpen. Andersom zijn de oude rotten weer goed met de inhoud. Niet alleen maar ADHD-journalistiek... maar ook meer tijd voor verdieping en onderzoek. Bakker Albert in Zeist denkt aardig te kunnen voorspellen wat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen... in zijn stad morgen zal zijn. Hij verkoopt petit voertjes met erop de logo's... van de politieke partijen die meedoen. In trouw vertelt de bakker dat gebakjes van de ene partij... een stuk beter verkopen dan die van de andere. Afgelopen middag ging de VVD aan kop met 127 verkochte petit voertjes gevolgd door GroenLinks met 75 en de ChristenUnie-SGP schuine met 73 stuks. Alleen of deze petit voerpol in Zijs echt betrouwbaar is, valt te betwijfelen. De meeste bakjes zijn door de politie politieke partijen zelf gekocht. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ha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 Put my future on the back burner. Grew up fast, but I'm a slow learner. Only got myself to blame. If you could see me now, you'd be ashamed. Pas... Stavoretti met Not Worthy. Op naar Den Haag. In sommige gemeenten kunt u over een uur al gaan stemmen... voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Sommige gemeenten gebeurt er gewoon morgenochtend vanaf half acht. Als slot van de campagne traden de landelijke partijen... De partijleiders vanavond op televisie nog eens live aan voor een politiek debat. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond Wilma. Dag Wilfried, goedenavond. En ging dat debat geheel en al over gemeentelijke thema's dan? <gif> en nee, dat niet geheel en al. Dit was een debat waarbij de partijleiders door loting bepaald... één op één tegenover elkaar stonden met een zelfgekozen stelling. En bij sommigen ging die stelling inderdaad over de gemeentelijke politiek... over bijstand bijvoorbeeld, over wonen. Maar anderen hadden nogal geprofileerde stelling bedacht... Als en We gingen over de afschaffing van de dividendbelasting in debat. Daar gaan ze niet echt over in de gemeenteraad. Nee. Um, Geert Wilders had het tegenover Pechtold over het asielbeleid. En Mark Rutte ging in debat met Lodewijk Asscher. En dat ging over beleid dat nou juist in de vorige kabinetsperiode is veranderd. Uh, namelijk dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning... voorrang kregen bij de toewijzing van een huis. Daarom is mijn opvatting dat mensen die van buiten naar Nederland komen... keurig achteraan moeten sluiten in de rij. Maar er zijn nog steeds gemeenten die asielzoekers wel een geven. En we gaan toch niet dat jonge stel... dat wil samenwonen, of die gescheiden vrouw... die graag een plek voor zichzelf wil hebben... achterstellen bij mensen die van buiten komen. Iedereen, meneer Asje moet keurig op zijn beurt wachten. Meneer Asje. Ik ben het er mee eens dat je niet de ene groep... boven de andere moet plaatsen. Want je moet kijken wie het snelst een woning nodig heeft. Zoals ik ook hoop dat we het over eens zijn... dat we in dit land niemand op straat laten slapen. Maar er is iets vreemds aan de hand. Want waarom kiest de VVD deze, deze stelling? Het is dus in feite een politiek spel... Want de VVD wil dat als u nu op de bank denkt, ik wacht op een woning... dat u dan denkt, het is de schuld van die vluchteling. En dat is niet eerlijk. Want het is de VVD die wil dat er de komende jaren... minder betaalbare huurwoningen komen. Het is de VVD die de beleggers de ruimte geeft... en niet bouw, bijbouwt voor deze groep. En daarmee biedt u die mensen dus niet een woning, maar een zondebok. Wat wij moeten doen, meneer Rutte is bouwen, bouwen, bouwen voor alle lagen van de bevolking... en geen zondebokpolitiek. Waar wonen die mensen dan, als ze niet in die huizen mogen wonen? Wat je dan kan doen als gemeente, daar heeft de VVD voorstellen voor gedaan... is zorgen voor zeer sobere huisvesting. Bijvoorbeeld dat je één badkamer hebt voor vier mannen. Die zijn dus niet geschikt voor dat Nederlandse gezin... wat echt toe is aan een normale sociale huurwoning. Dat vind ik ver. Oké, okay, laten we de gezinnen voor laten gaan. Waar zou ik vandaan komen? Ik zeg u één ding, met zonderbokpolitiek van Rutte krijg je geen extra woningen. Wordt die wachtlijst niet korter. In dit soort rechtsgaauw hoer kun je niet wonen. Wat wij moeten doen is bouwen, bouwen, bouwen. En Nederlanders zitten niet te wachten op de schuld te geven aan een ander op een betaalbare woning. Ja, dat waren Rutte en Asje tegenover elkaar. Je kan je afvragen, hebben ze nou heel veel te winnen... bij dit soort confrontaties? Nou ja, Rutte heeft niet zoveel te vrezen van Asscher. Want als je naar de trend in de peilingen kijkt... dan staat de VVD er nu echt beter voor dan vier jaar geleden. Maar voor Aschers PvdA ziet het er allemaal niet zo goed uit. Dus die had wat stevige teksten nodig. Ja. Uh, waar, waarom moeten die landelijke politici, politici... zich eigenlijk met die gemeentelijke politieke verkiezingen bemoeien? Je zei net ook dat het gemeentelijke onderwerpen waren. Maar welke dan? Nou ja, bijvoorbeeld uh, dat gemeenten gaan over wonen. En er wordt natuurlijk wel een landelijke beleidslijn... in zo'n partij afgesproken. De, uh, de, de PvdA in jouw gemeente vindt waarschijnlijk hetzelfde... als de PvdA in Den Haag. En dat geldt voor andere partijen natuurlijk ook. Uh -huh. Gemeenten gaan over wonen, zei ik. Uh, over wie mag waar wat bouwen. En dat is een onderwerp dat wonen... dat in het hele land wel speelt. En dan gaat het over de vraag of je vooral woningcorporaties... huizen moet laten bouwen met lage huur. Of moet je juist woningen bouwen voor de groep net daarboven... wat in het jargon middenhuur heet. Dat is zo'n beetje vanaf 700 euro. Daar gingen Klaver en Pechtold over in debat. Want Jesse Klaver die wil samen met de SP en de PvdA in de wet regelen dat die huren dan ook niet mogen stijgen. De huren zijn veel te hoog. Het is een te groot deel van het inkomen van mensen... wat ze moeten betalen aan die huurwoning. En ik zou zo graag willen van een progressieve partij als ja. D66. Ik bedoel, we hebben, we hebben zo vaak zo dicht bij elkaar gestaan. Ook op dit punt. En dat u bereid bent om nou, te zeggen... we moeten gewoon ingrijpen Klaver. in die woningmarkt. En inderdaad tegen investeerders zeggen... prachtig als u gaat bouwen, maar die huren die houden we laag. Want dan blijft het middenhuur. Ik, ik zal ervoor zorgen dat in de sociale huur... dat daar mensen dat mensen daar ook echt de woning kunnen krijgen. En dat ze door dat we meer belasting teruggeven... ook echt meer te besteden hebben. Maar u zoekt een verschil, en dat vind ik zo jammer richting morgen. Want D66 en GroenLinks gaan in veel van die gemeentes nek aan nek. En u zegt, stem, de stem vooral op GroenLinks, dan houden we D66 erbuiten. Terwijl ik zeg, op dit soort plannen, want die vind ik enthousiast... Laten we nou samenwerken, stem op D66, dan doen we links en rechts verbinden en het liefst nog ook met. Ja, want daar zit voor Pechtot natuurlijk wel een punt. Ook nog met u zei hij nog tegen Klaver. Vier jaar geleden was D66 de grote winnaar, ging van 8 naar 12 procent landelijk dan wel achter de lokale partijen die de meeste stemmen binnenhaalden. Maar daarna was D66 de grote winnaar. Dus Pechtot heeft veel te verliezen en misschien wel aan Klaver. Dus die riep hij alvast maar op om samen te gaan werken in die gemeente. Het was ook een, een debat over integratie, heb ik begrepen. Ja, Kun je vertellen wat, wat de gemeente daarmee te maken heeft? Ja, de gemeenten gaan over de bijstandsuitkeringen... en die mogen uh, een tegenprestatie eisen voor die uitkering. Bijvoorbeeld dat iemand die een, uh, een bijstandsuitkering krijgt... vrijwilligerswerk doet, cursussen volgt... of ook een taaleis, dat uh, bijstandsgerechtigden een bepaalde taal... of Nederlands taal natuurlijk goed uh, spreken. Nou is onder de vorige kabinet uh, dat taalonderwijs... een verantwoordelijkheid geworden van degene die de taal moet leren. En daar zijn Commerciële instellingen voor en dat is slecht geweest, zei vanavond Lilian Marijnus van de SP tegen Sibrand Buma van het CDA. Het heeft geen zin om mensen op te jagen met een toets. Als je ze niet fatsoenlijk onderwijs geeft en laat nou net door u al die taalcursussen aan de markt zijn overgelaten. Laat nou net door u gezegd zijn, ja wij vinden dat als overheid niet zo belangrijk, wat het Echt? wel is. Weet je wat, we laten het aan de markt en dat is fout gegaan. Meneer Bume. Het duurt niet lang en dan komt de SP niet meer met de integratie, maar met de markt. Of het nou door de overheid wordt betaald... U heeft het toch nee, aan de, laat, de markt gelaten, afmaken. die taalcursussen. Of het nu door de overheid wordt betaald, of de markt. Er moeten cursussen zijn. Die zijn er nu niet, want er zijn gigantische wachtlijsten... Die zijn er. u het aan de markt laat. Maar u gaat van de, op een andere manier beginnen. U begint bij de overheid moet aanbieden. Ik begin met nog steeds, als je in Nederland komt, is dat een keuze. En bij die keuze, als ik bijvoorbeeld naar België zou gaan... zou ik niet bellen, krijg ik een cursus. Ik zou, als ik naar het zuiden ga in ieder geval... noorden hoeft dat niet, Frans leren. Ja, maar mevrouw Marijn daarop. zegt iets anders. Die zegt, de cursussen ja. zijn er niet. <laughs> Tuurlijk zijn ze er wel. Het We zijn, nee. zijn gigantische gewoon wachtlijsten, gewoon... meneer Buma, dat weet u ook. Het begint erbij dat iemand in Nederland komt... niet zielig is en door de overheid een cursus moet krijgen aangeboden. Maar als je in Nederland komt, dan zorg je dat je de taal leert. Dat kan. Ja, dat was Buma... Uh landelijke verhalen. Ik hoor zelfs België voorbij komen. Hebben de kiezers in de gemeente nou hier iets aan gehad? Was, was het een inspirerend debat? Het was heel strak geregeld. Uh, um, degene die de stelling poneerde mocht een uh, inleiding houden van 30 seconden en daarna was er dan een paar minuten debat en werd er weer gewisseld. Er waren ook lokale debatten in Rotterdam, Utrecht en Enschede en als je toevallig in die gemeente woont, dan heb je er in ieder geval wel iets aan gehad, maar toch was het ook wel uh, relevant en interessant voor mensen in andere gemeenten. Uh, voor zover het dan ging over de Onderwerpen waar die gemeenten over gaan. En natuurlijk ook voor zover die debatterende partijen ook echt meedoen in jouw gemeente. Ja. Goed. Morgen weten wij alles. Ja. Hoe laat ga je stemmen, Wilma? Morgenochtend? Nou ja, ik ga denk ik wel vroeg stemmen. Maar het wordt een lange dag. Want de uitslagen zullen wel heel erg laat komen. Ik hoop dat we morgenavond om deze tijd in ieder geval een beeld hebben van de uitslag. Ja. En zweef je nog? Ik hoop het. Um, ik zweef nog. <laughs> ik ook. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Ja, meestal hoort u... Patrick Nederkoor. Ja, dat wou ik zeggen. Meestal hoort u onze politiek-columnist... Patrick Nederkoorn op zaterdag. Uh, maar op de dag voor de verkiezing maken we graag een uitzondering voor hem. Dag, Patrick. Hi, Wilfried. Het woord is aan jou. Dankjewel. Ja, In de laatste momenten voor de gemeenteraadsverkiezingen... moet je echt alles uit de kast halen om in de aandacht te komen. Yo, ik ben Marcel en vandaag ga ik mijn moeder heel erg laten schrikken. Mijn moeder gaat dit echt niet leuk vinden. Ho ho ho, ik voel een nieuwe naaktpost aankomen... of een carnavalslied, die arme moeder toch. Maar Marcel Bamberg, kandidaat raadslid voor de PvdA in Utrecht... is niet te stoppen, want hij heeft een missie. Een op negen kinderen in Utrecht leeft in kinderarmoede. Uh, dat vind ik heel erg. En toen dacht ik, nou ik vind het bizar. Dus ik wil mensen laten weten dat het bizar is... en laten we dan maar iets bizars doen. Ja, maar, maar wat dan, Marcel? Ik zit nu in een bizarre spanning. Laten we het op mijn arm zetten. Precies. Marcel heeft besloten om een tatoeage te laten zetten. Niet van alle 12.000 kinderen die in Utrecht in armoede leven, overigens. En ook niet van alle 22 pagina's van het verkiezingsprogramma van de PvdA. Gelukkig ook niet van het logo van de PvdA, want ja, hoe lang blijft dat nog actueel? Het is trouwens wel een aardig middel, denk ik, tegen zetelroof. Ik denk toch dat je een partij minder snel verlaat... als het logo ervan in 50 bij 50 op je rug getatoeerd staat. Maar goed, hoe dan ook... Marcel heeft een bescheiden 1 en een 9 van 1 op 9... op zijn arm laten zetten als statement tegen kinderarmoede. Is dit een uh, verkiezingsstunt? Absoluut. Oké, okay, een verkiezingsstunt. En hoewel het een stunt is, vind ik het eigenlijk best mooi. Een griffier vertelde me laatst dat hij altijd na de gemeenteraadsverkiezingen aan nieuwe raadsleden vraagt... welke drie punten wil jij de komende vier jaar realiseren. En sommige raadsleden blijken dan helemaal geen concrete punten te hebben. Maar nog schokkender vind ik dat hij in al die jaren als griffier nog nooit een raadslid tegenkwam... dat na vier jaar alle drie de punten bereikt had. Blijkbaar is het raadswerk weer barstig en wordt je snel meegezogen in de waan van de dag. En dan is het goed als je iets hebt wat je af en toe aan je oorspronkelijke drijfveren doet herinneren. 1 op negen kinderen dus. Die 1 op de negen kinderen groeien ermee op en dragen het de rest van hun leven bij zich. Ik nu ook. En ik ben heel benieuwd wat mijn moeder ervan vindt. Oh ja, natuurlijk, die moeder. Ja, daar ben ik ook benieuwd. Zou die zo geschokt zijn en het zo niet leuk vinden? Hoe reageerde ze? Wat je? Ben je naar de tattoo shop geweest? Ja, goede reactie, heel goed. Moeder Bamberg weet heus wel dat een goede stunt leuk is. Maar haar zoon is pas echt een held... als hij over vier jaar op dit punt ook echt iets heeft bereikt. Dankjewel Patrick. Uh, jij was zelf ooit ook gemeenteraadslid in Amersfoort. Zeker, ga, je, ga je morgen nog uh, met extra aandacht uh, Amersfoort volgen? Ik ga speciaal uh, in de trein naar Amersfoort om daar te gaan stemmen. Ik ben wel heel erg benieuwd. Amersfoort is een gekke gemeente. Heel kleine lokale partijen. Uh, terwijl ik ooit zelf bij een lokale partij zat. Dus ik ben benieuwd of dat een beetje herstelt... En uh, D66 was extreem groot de vorige keer. En het is de vraag of ze dat, uh, of ze dat behouden. En jij niet. zat bij die partij, begrijp ik. Ik zat en bij een lokale partij en ben daarna naar D66 gegaan, ja. Oké, okay, hoe heet die lokale partij, weet je dat nog? Jouw Amersfoort, Wilfried. Goedemorgen. Er was een hele slechte slogan ook nog voor bedacht. Namelijk, jouw Amersfoort voor een zorg zorgsamersfoort. Maar daar was ik niet verantwoordelijk voor. Ik wou dit zeggen, heb jij eraan meegewerkt? <laughs> nee, ik me nee, nee, zeker niet. Nou, ik wens je veel plezier morgen met jouw Amersfoort. Dank je wel. Wel, Patrick Nederkoorn. Mijn volgende gasten doen morgen niet mee... maar ze weten heel goed wat de kandidaatraadsleden... overal in Nederland nu meemaken. De Tweede Kamerleden Martijn van Helvert, CDA... Linda Voortman van GroenLinks en SPR Peter Quint waren... nog niet zo heel lang geleden, lid van de gemeenteraad. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Uh, uh, ja, eh... Um, uh, Waar waren jullie eigenlijk Kamerlid, Linda, met jou te beginnen? Uh, gemeenteraadslid uh, was ik in uh, Groningen tussen 2002 en 2008. Oké, okay, en Martijn van Helvert? Uh, aanvankelijk in de gemeente Susteren en na de fusie in Echt Susteren. Oké, okay. oh, die zijn, zijn gefuseerde kleine, die ja. zijn aan elkaar geklonken, die twee. Ja. Echt en Susteren. En jij, Peter Quint? In Amsterdam. Oké, okay, ja. En wat... wat, wat uh, wat is het wapenfeit uh, in, in, in, in je gemeente, uh, om met jou te beginnen, Linda... waar je nu nog steeds aan terugdenkt, Je denkt, ja, dat was wel even wat, dat wapenfeit toen. Ja, er waren verschillende dingen. Ik ging toen over wonen en ruimtelijke ordening en onderwijs. Voor een deel andere onderwerpen dan waar ik nu mee bezig ben. Maar um, ja, als ik echt iets moet noemen, dan was dat het Blauwe Dorp. Dat was een, uh, is, moet ik zeggen. Een, uh, een arbeiderswijkje in de Oosterparkwijk in Groningen. Uh, kleine uh, woningen sociale huur was het op dat moment. En dat zou gesloopt worden. De corporatie zei dat het echt niet anders kon. En de gemeente die wilde de sloopvergunningen verlenen. En wij hebben daar toen een meerderheid voor weten te creëren. Dus ook samen met andere partijen en met de, uh -huh. de bewoners... om met een alternatief plan te komen, deelskoop... Deels huur. En ik was er een paar jaar geleden nog. En die woningen staan er nog steeds. Oké, okay, het zijn echt oude woningen. Ja, het zijn echt, uh, ja, gewoon echt mooi, het is echt een tuinwijkje. Ja, die dus vaak uh... die vaak best wel vaak gesloopt zijn in Nederland. Ja. Ja, en het zijn, het zijn kleine, kleine huisjes. En uh, er moest natuurlijk ook wel het een en ander gebeuren op het gebied van duurzaamheid. Ja. Maar um, ja, ik ben er heel erg blij mee dat die woningen wel zijn blijven staan. Ja, en jij, Peter Quint, in Amsterdam. Daar ja, ga ik even vanuit. Ja, zeker. We zaten in Amsterdam voor het eerst uh, in het college. Dus we hadden wethouders, we hadden heel veel extra geld voor armoede, tot 100 miljoen. En ik was woordvoerder voor de armoede. En na het eerste jaar hadden we ineens geld over. Terwijl wij overal om ons heen zagen dat uh, de armoede echt niet opgelost was in Amsterdam. Nee. Uh, dus wij dachten, we moeten die stoperradstoffige gemeentehuis uit. We zijn een jaar lang uh, door alle uh, arme wijken in Amsterdam... dus Oud-Noord, Betondorp, uh, Geuzenveld gewoon langs geweest, jasje aan en gewoon eens, uh, bij mensen aangeklopt. En hun is gevraagd van, oké, okay, maar hier zijn al die formulieren. Mm -hmm. Snap je dat eigenlijk wel? En, en, en hoe zouden wij het makkelijker kunnen maken? En zou het helpen als wij één formulier maken... waarop je al die regelingen kan invullen? Ja. En op die manier hielpen wij hen met die uh, formulieren. En hielpen zij ons met het armoedebeleid uh, toegankelijker maken voor... Uh, nou ja, voor de doelgroep zelf, voor die mensen die wij daar spraken. Ja. De, wijk, de wijk in, zou ik ja. maar zeggen, als, als wapenfeit. En uh, uh, Martijn van Helvert was enige niet in de studio aanwezig... maar Alive and Kicking via, de, via een ander studio. Wat is jouw wapenfeit in Limburg geweest? Wij zitten hier inderdaad in, de woning, in mijn woonkamer in, in Sittard in een opgebouwde studio. Oh, mooi. Ja, uh, ja. Uh, ik vond het, ik, ja, ik ben er echt heel blij mee dat wij destijds in de gemeente Susteren, maar ook in Echt Susteren, uh, het verenigingsleven hebben kunnen blijven subsidiëren, omdat ze zo'n belangrijke taak vervullen. Uh, dat je juist ziet wat in uh, grotere steden aan uh, eenzaamheid wel eens ontstaat. Echt de, de, heel erg. Dat je daar via verschillende en een hele uh, diverse uh, verenigingslevenstructuur. Dat je als je die uh, uh, ja, kunt blijven uh, laten bestaan. En zelfs laat, kunt laten groeien. Dat je dan eigenlijk een heel mooie, ja, mooie samenleving krijgt. In een aantal dorpen, in die mooie gemeenten. Daar ben ik wel heel blij om. Oké. Okay. Uh, Linda, wat, wat, wat heb je eigenlijk nu geleerd in die, in die periode bij gemeenteraad... waarvan je zegt, van, nou, dat gebruik ik misschien al wel dagelijks in Den Haag? Ja, nou wat ik heb geleerd, want ik was jongste gemeenteraadslid... en dus ook de jongste bij ons in de fractie. Ik was 21 toen ik in de raad kwam. En uh, ik zat in de fractie met een aantal uh, ja, toch meer ervaren oude rotten. En uh, wat ik van hun heb geleerd, is het echte volksvertegenwoordigen. He, uh, je krijgt natuurlijk stukken van het college... daar moet je een standpunt over uh, vormen. Maar wat ik van hun heb geleerd... Van, ga niet niet alleen uit van wat in die stukken staat... maar we gaan ook kijken ter plekke wat het betekent. Dus dan stonden wij bij zo'n bouwplan... met zo'n enorme, uh, zo enorme kaart van hoe zou het er allemaal uh -huh. uit gaan uh, zien. En dan zaten we precies te kijken van... oké, okay, dus die bouwgrens die loopt dan tot hier. Oh, maar dan kan die boom niet blijven staan... terwijl die wel hier op de kaart staat. En dat was uh, uh, ja dat precieze. En, dat van, en niet van uitgaan dat het klopt wat je krijgt aangeleverd. Uh, en ook daar ter plekke vragen van mensen wat ze ervan vinden. Dus niet alleen, oh, heb ik genoeg mailtjes gehad... Uh -huh. maar echt daar te plekke ook vragen ja. wat de, uh, mensen vinden. Tegenwoordig dat heb ik daar het, geleerd. Tegenwoordig noemen we dat fact-checking. Maar ja. dan let, echt letterlijk op Precies. de plek. En ja. Peter, ja. Quint, uh, voor jou? Ja, heel erg met Linda eens dat je je niet door het papier moet laten leiden. Want voordat je het weet zit je echt de hele week alleen maar vuistdikke rapporten uh, ja. uh, te lezen. Maar ook uh, gaan naar buiten en organiseren ook een tegenmacht. Weet je, zo'n zo ambtelijke organisatie die kan best wel traag zijn. Mm -hmm. En uh, nou ja, bureaucratisch. Je hebt ook te maken met andere partijen. Bijvoorbeeld woningcorporaties. Nou ja, wij merken op een gegeven moment, ja, uh, ik, ik kan wel bij een woningcorporatie langsgaan en zeggen van... Uh, joh, jongens, uh, die wijkslopen, slopen, zal je dat nou wel doen? Uh, we kunnen ook met 60 man uit de wijk in de metro stappen... en gewoon uh, nou ja, in de receptie gaan zitten en zeggen... wij willen de directeur spreken, anders uh, komt de wethouder zo langs. Ja, uh, Martijn van Helvert, uh, is het nu zo dat, dat Den Haag... slomer en trager oogt of aanvoelt dan, dan, de, dan de gemeenteraadspolitiek? Nee, dat valt wel mee. Ik denk ja? dat het werk ook exact hetzelfde is. Uh, alleen, uh, uh, ja, je gaat in een gemeente over een gemeente. En in Nederland uh, geldt het voor het hele land wat je doet. En daarbij doen gemeenteraadsleden dit bij hun werk erbij en kregen Kamerleden eigenlijk constant de kom nagedragen. Dus dat is ook nog wel een verschil. En mogen ze dat de hele dag doen, dat is wel ook een verschil. Maar misschien wat wel ook nog leuk is, als ik nog mag... Uh, toen ik, uh, wat ik geleerd heb in de gemeenteraad... dat was ook dat uh, de vorm en de inhoud uh, soms gescheiden kan zijn. Ik deed een voorstel in een van mijn eerste vergaderingen. Ik was toen 19 jaar. En toen zei een, uh, uh, kamer, uh, een raadslid van een lokale partij tegen mij... die zat al wat langer aan, zoals, hè, een beetje dinosaurus, die zei tegen mij... en jij meent ons wat te vertellen, jij neus, via de voorzitter... Nou, ik was echt totaal toch wel van, van mijn stuk. Want ik dacht, en, en nu? En toen zei de fractievoorzitter, eh, dus in tweede instantie kon ik daarop terugkomen. En toen ja. fluisterde hij mij in. Hij zegt, eh, zeg, als jij bedoelt dat je met snotneus, dat je frisse nieuwe ideeën hebt... dan hoop je altijd zo jong en het snotneus te blijven. Maar, meneer Mondvoorts, wat vindt u van mijn voorstel? Als je dat zegt, komt het goed. Nou, dat heb ik eigenlijk min of meer letterlijk die tekst overgenomen. En toen had ik het wel geleerd. En daar ja. kun je ook in Den Haag... Dat nou was natuurlijk nog gebruik van je, mij. Er je Dennaag nog... ook zomaar overkomen. Ik ja, was nog ja. snotneus af in één keer. Ja. Uh, uh, Peter, Quint, jij zat in Amsterdam. Je zou kunnen zeggen ja. waar, waarom ga je dan de landelijke politiek in? Grote stad, dynamisch, het ja, werk waarschijnlijk. Ik was ook nog lang niet klaar. Ja, uh, ik, ik zat in de gemeenteraad en op een gegeven moment werd ik gebeld: van, Joh, we zijn een landelijke lijst aan het opstellen, zou je erover na willen denken. En toen zei ik van ja, ja, wil ik best. Maar eigenlijk, ja, ik ben hier nog niet klaar. Ik heb, uh, ik heb een leuke baan daarnaast. Ik, uh, ik, ben, ik ben dit aan het doen. Ik vind het tof. Uh, ik hoef niet zo nodig weg. Dus als je andere mensen vindt, dan uh, laat me zitten. Toen belde dus ze nog een keer en toen ja, zat ik erover na te denken... en toen begon ik me toch een beetje onheimisch te voelen. Het voelde een beetje, ja, hoe zeg je dat, uh, decadent of zo... om als je gevraagd wordt voor uiteindelijk het hoogste vertegenwoordigende ambt uh, in Nederland... en dat is voor mij de Kamer, mm -hmm. om dan ja, te blijven zitten in Amsterdam zo van... Dat is nah, toch geen ja. decadentie? Je zou toch mm -hmm. kunnen zeggen... ik, ik blijf mijn, uh, mijn, mijn clubje trouw nu en blijf mijn stad trouw? Kan ook. Ja, nou dat clubje dat ben ik nog steeds trouw en die stad woon woning nog steeds. Uh, maar ik vond wel dat je een beter argument moet hebben... dan ik heb het hier eigenlijk wel naar mijn zin... om nee te zeggen tegen de Tweede Kamer. Oké. Okay. En hoe, hoe, hoe zat dat voor jou, Linda Voortman? Nou, bij mij zat er nog iets uh, tussen. Uh, ik ging namelijk bij de FNV uh, werken... als vakbondsbestuurder in de schoonmaaksector... En uh, wat wij daar deden... was dat we ook veel gesprekken met schoonmakers voerden... over wat zij anders wilden hebben in hun werk. En dat deden we vaak bij mensen thuis. En uh, nou, he, dan, wat er dan gebeurde... dan hadden we het over hun werk. Maar dan kwamen ze ook vaak met hun loonstroken aanzetten. Je ziet kinderen uh, uh, lopen. Je ziet dat de woningen... niet altijd de goede staat verkeren. En ik merkte dus dat op veel onderwerpen... waar ik als vakbondsbestuurder mee bezig was... Mm -hmm. dat ik de landelijke politiek nodig had... om dingen te kunnen veranderen. Ja. En uh, GroenLinks groeide uh, toen. En... Uh, ja, toen heb ik me inderdaad kandidaat uh, ja. gesteld. En toen kwam ik er net in. Maar dan, dan klinkt het alsof je voor de macht kiest. Iets meer macht kunnen hebben. Dat is geen schande is, hè? Nou ja, uh, macht om inderdaad ook op andere terreinen... wat te kunnen betekenen voor mensen, inderdaad. Ja. En, en uh, Martijn van Helvert, uh, hoe zat het bij jou? Waarom nou, wil ik... je toch landelijk? Nou ja... Uh, ik vond het wel eigenlijk heel mooi om dat ook te mogen doen, omdat ik wel op een gegeven moment merkte in mijn gemeente, maar ook toen ik later in Provinciale Staten zat, dat uh, het uh, nogal een verschil is of een probleem wordt aangekaart in bijvoorbeeld de provincie in de Randstad, uh, of dat dat in de regio is. En, um, en het is ook heel menselijk, want de meeste ambtenaren, Kamerleden en ministers wonen ook in de Randstad, uh, dus het is ook heel menselijk dat, dat uh, soms het verhaal in de regio minder vaak daar over het voetlicht wordt gebracht. En toen dacht ik wel, ik vind dat we, wat we hier aan mooie dingen doen, echt moeten vertellen in die Tweede Kamer. Want als wij dat niet doen, dan wordt het verhaal niet verteld. Mm -hmm. En uh, we kunnen Nederland zoveel groter maken als we met eenzelfde enthousiasme investeren in verschillende regio's. Als dat we dat ook in de Randstad doen. en Die missie die wilde ik wel. Uh, met die missie wilde ik wel graag naar de ja, Tweede Kamer. Maar als ik dit verhaal hoor, dat geldt voor jullie alle drie, zou het dan niet kunnen betekenen dat je omdat je zo lang in een stad he, gewerkt hebt... dat je sneller voor het karretje wordt gespannen nu, landelijk gezien. Peter? Mm, door die stad bedoel je? Ja? Dat ja, dan nee, vind ik Peter, niet. regel dat even in Den Haag. <laughs> ja, daarover overschatten ze mijn invloed schromelijk, denk ik. Maar, <laughs> Gericht, ja, kijk, dus ik. Um, ja, nee, natuurlijk. Ik heb ook nog wel contact met mijn, uh, met mijn collega's in, uh, in Amsterdam. Met mijn uh, SP-collega's daar. Maar ik zou toch niet alleen uh, een Amsterdamse uh, Kamerlid willen zijn. Ik ben het al een beetje eens met wat Martijn van Helvert zegt. Uh, dus die, die krijgt wat bijval vanuit de randstad, zeg maar. Dat uh, soms de rest van Nederland voor uh, Den Haag wel heel erg ver weg lijkt. Mm -hmm. En ja, er zijn in Amsterdam specifieke problemen die je daar moet oplossen. Dan moet je als Den Haag vooral zeggen, wij geven die ruimte. Maar, eh, zeg maar dat er ook de rest van Nederland erbij betrokken kan worden. Ja, dat lijkt me alleen ja, maar verstandig. Maar Martijn, jij bent wat ver, vanuit Limburg wat verder weg van Den Haag en van Amsterdam, zal ik maar zeggen. Word jij dus echt wel eens voor het karretje gespannen? Nou, ik zet me heel graag voor een kar. En dan zeg ik, eh, laat me erop. Maar dat hoeft niet per se vanuit Limburg te zijn. Ik, ga, ik reis graag door het hele land. Ik moet zeggen, toen ik vorige keer in de vorige periode... Eh, woord voor de infrastructuur was... nou, daar kwam ik echt in Friesland, maar ook Groningen... maar ook overigens in de Randstad en in Zeeland, maar ook in Limburg. En daar zeggen mensen, nou, dit zou eigenlijk beter kunnen... of dit zou eigenlijk zo moeten blijven. Of nou, en dat soort dingen, eh, daar laat ik me heel graag door informeren. Laat ik allemaal op de kar. En vervolgens bepaal ik natuurlijk wel... Zelf welke kant die kar op gaat. Uh, en, uh, nou, en of dat in, uit Limburg komt of uit de gemeente echt Echtzuster of uit de gemeente geleend waar ik nu kom of een van die andere mooie gemeenten, dat vind ik niet erg. Uh, ik ben raadslid of Kamerlid voor uh, het hele land uh -huh. en uh, laat ook graag uh, spullen op mijn kar laden als ja. ik zelf maar mag bepalen welke kant die kar op ik gaat. Ik heb ook begrepen ja. dat jij iedere maandag een soort spreekuur hebt hè? in een cityhard, klopt dat? dat ja, inderdaad. Dus bij mij aan de hoek, we zitten nu in mijn woonkamer en 50 meter verderop is het café. Daar heb ik elke elke maandagochtend tussen 10 en 12 spreekuur... aan iedereen die boos is of een kans ziet of blij is... of mij iets wil vertellen, die uh, kan daar komen om een kop koffie met mij te drinken. Ja. Dat is wel mooi hè, Linda, als je dat hoort, Linda ja. Voortman. Dat het, dat het zo dichtbij is, zo aanraakbaar ja. is. Ja, zeker. En dat is denk ik ook wel echt een kenmerk van, uh, van lokale politiek. En dat kun je inderdaad ook landelijk doen. Ik heb niet een eigen spreekuur, maar soms lijkt mijn Twitter-account... wel een soort van spreekuur. Uh -huh. um, maar uh, ik vind dat inderdaad zeer bewonderenswaardig. Voor mij geldt, ik heb in Groningen in de gemeenteraad gezeten... ik ben geboren in Enschede en ik woon nu in, in Utrecht. Je hebt, wat Peter ook aangeeft, natuurlijk wel... Uh, directere contacten uh, daar. Als ik op de bijstand uh, meer informatie wil... bel ik toch vaak stel naar die wethouder... in uh, Groningen uh, van GroenLinks op dit onderwerp. Dat doe je gewoon wel eerder. Het is niet zo dat je... De ene, uh, de ene stad meer voortrekt boven de andere. En vaak is het, trouwens het belang, vat het ook samen. Hè? Dus ja. dat is ook zo. Maar als je nou de kiezers zo goed kent. en ze wonen mm -hmm. echt letterlijk bij je, bij je omhoe. hoe komt het dan dat er toch minder animo is dan bij de landelijke verkiezingen? Ja. verkiezingen Peter, mag jij nu. ja, nee, filosoof even uit gaan oplossen. Nee, dat is Peter, want ik vroeg mij dat ook al af. Ja, nee, <lacht> dat ga ik je uitleggen, Martijn. Ja. Ja, kijk, volgens mij heeft het ermee te maken. en ik merk dat. Uh, kijk, ik zat in Amsterdam in de gemeenteraad. en dan heb je nog. Uh, een eigen krant. Parol, Parool en Telegraaf heeft nog een Amsterdam-pagina... je hebt uh, AT5. Nou uh -huh. well, ja, dan uh, kan je nog redelijk wat doen. Maar zelfs daar merk je al, het is anders dan bijvoorbeeld met landelijke verkiezingen. Als je je tv aanzet, dan zie je overal die politici. Uh, maar... Uh, ga je naar een, uh, uh, uh, een wat kleinere gemeente... dan mag je uh, bij wijze van spreken geluk hebben... als er uh, nog één journalist op de tribune zit... die dan een kolommetje voor mag schrijven. En ik denk echt dat... Uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld door een, uh, door een kaalslag... zeker in de regionale journalistiek... dat mensen daardoor minder op de hoogte gehouden worden. Denk, Kijk, je echt, denk je dat het met media te maken heeft? Denk jij het ook, Linda? Ik denk dat het daar voor een deel wel mee te maken heeft. Hè. Ik zie in een stad als Utrecht... Volgens mij heeft het Algemeen Dagblad één verslaggever. En die doet echt haar, haar stinkende best, natuurlijk. En uh, TV Utrecht heb je natuurlijk. Maar het is inderdaad vrij beperkt. Um uh, maar ik denk daarnaast ook wel dat mensen ook niet altijd weten... en dat hangt misschien ook wel weer samen met uh, hoeveel de gemeente in het nieuws is... waar de gemeente over gaat. He, um, de gemeente gaat over zorg, over uh, uh, uitkeringen... over de inrichting van uh, de openbare ruimte, over mobiliteit, heel veel. Uh, maar of mensen dat allemaal weten, dat is uh, maar de vraag. Ja. Nou goed... Uh... Morgen gaan ze in ieder geval uh, uh, stemmen. Ik ga jullie uh, nu hartelijk bedanken vanaf een grote afstand. Uh, vanuit zijn huiskamer zelfs. Martijn ja. van Helputs, CDA. Gedaan, Linda Voortman ja. en Peter Quint. Dank jullie wel voor jullie komst. Graag gedaan. Graag gedaan. You're impatient As the wind Your laugh is strong And right Scared She was A sad-loved girl Of the neighborhood And he was The man that put Happy over good And she was Sad, loved girl of the neighborhood. He was the man that happy over Sad loved girl van Deacon Blue uit 1989. Als gevolg van uh, keelkanker moet het complete strothoofd van schrijver Willem Melchior verwijderd worden. En daarmee verliest hij ook zijn stem. In zijn nieuwe boek Alles wat was... verhaalt hij over de manier waarop hij omgaat met dit lot... en hoe hij verder leeft uh, na wat er gebeurt. is. Dus Willem Melchior, goedenavond. Een goedenavond. Ja. En mensen horen onmiddellijk een andere stem dan ze eigenlijk ja. gewend zijn. Uh, Leg maar gelijk even uit, want ik heb de microfoon ook wat laag moeten zetten... Ja, ja. maar op je hals moeten rechten. Wat zit daar? Nee, Ik praat gewoon door mijn mond, maar uh, de strothoofd is weg... stembanden dus ook, dus ik praat op kunstmatige manier... en klink een beetje als Donald Duck en zo, maar, uh... Ja, en wat is er kunstmatig aan? Uh, uh, dat het niet met stembanden is... Het is dit, ik, ik adem door een gat ja, bij mijn sleutelbeenderen en dan met een zogeheten stemprothese gaat hij uitgeademde de lucht toch nog door de mond en die gebruik om te praten. Oké, okay. en dit heb je echt moeten, na, na, na die operaties en het verwijderen van het stotter, heb je weer opnieuw ja. moeten leren praten? Ja, dat was niet zo heel moeilijk. Het is, uh, op zich kon ik het vrij makkelijk, maar ja, je bent je oefent wel aldoende, dus uh, je krijgt de slag geleidelijk te pakken. Ja, en kun, kun je... Want je, je, hebt, je houdt je vingers nu op het gaatje, ja. zal ik maar zeggen. Ik het het even een simpel een dopje, daar druk je in. Ja, ja en, en kun je daarmee eigenlijk nog wel het timbre aangeven... wat je, zou, wat je vroeger wel had, in ja. je stem en in de boord. Niet echt, nee. nee. Dan waren de mensen in mijn omgeving wel verbaasd dat mijn stem nog een stuk meer leek op wat het vroeger was dan ze verwacht hadden. Ja, oh. Dus in een beetje de intonatie en de dictie en zo. Dus daar is relatief nog vrij veel van behouden vooralsnog. Ja. In, in, in je boek was je er, zeg maar, het is een soort dagboek, hè, een ja. vorm die je gehanteerd hebt. Was je er wel heel, uh, ja, dat moest misschien ook wel als uit lijfbouw, een soort cynisch over wat je kreeg. Hè? En je noemde ja. het uh, een rare dop en een kraakstem. Nou, die, ja. je, die heb je gekregen. Dat ook. klopt ook, ja. Ja, van tevoren, van tevoren zie je dan natuurlijk als een berg tegenop. En daar gaat het boek ook hoofdzakelijk over dat je van tevoren denkt, uh, over mijn lijk. Maar ja, het enige alternatief is de dood. Dus daar moet je je toch op instellen. Ja. Maar ja. de helft van het boek, uh, valt mij op, gaat wel degelijk over het feit... dat jij eigenlijk het leven niet meer zo ziet zitten. Uh, ja. Niet gelooft dat, dat, dat het nog wat kan worden zonder stem. Best wel lang in het boek. Je hebt ja. er zwaar mee getopt. Ja. Wat, wat is... was je probleem in je hoofd? Het hele stotterhoofd gaat eruit. Dus het is niet alleen de stem, het is ook de ademhaling. Het is uh, uh, eten en drinken, slikken. Je kan dus niet meer gewoon praten, maar ook niet meer zingen. Je kan niet meer om hulp roepen. Je kan niet meer uh, zwemmen. Dus er valt heel veel weg. Je kan niet meer roken. Daar maak ik me nou niet meer zo zorgen over. Dat nee. vond ik toen ook een problematisch vooruitzicht. Ja, want... Dus je verandert in feite van een gezonde man die niks mankeert... verander je toch in een invalide. Ja. En als het eenmaal zover is, dan pas je je daar wel aan aan. Dat blijkt ook in de praktijk toch anders te zijn dan je van tevoren dacht. Maar het vooruitzicht is natuurlijk een verschrikking. Ja, en als arts of specialist dan met jou gaan spreken... althans, dat las ik in je boek over het kwa kwaliteit van leven... Ja dan weet jij misselijk van, van dat soort termen. Nou ja, je niet ik, tegen. Dat, dat, soort, dat zijn dat van die keurige termen, die klinken goed. Terwijl ik denk, ja, wat betekent dat in de praktijk? Die dokter zei ook, ja, je kan eten en drinken en werken. Waarop ik dacht, ik weet niet of ik straks nog wel kan werken. En is dat genoeg? Nou ja, als je, hé, je hebt meerdere boeken geschreven. Ja. Als je bent serieus te nemen schrijven, je zou kunnen denken... je kan, je kan nog schrijven, wat, wat je ook in dat boek werd verteld ja. door vrienden. Dat, vond je geen, voor je, dat daar kon je je niet aan vasthouden. Jawel, uiteindelijk heb ik dat natuurlijk ook gedaan. Maar in eerste instantie krijg je een kankerdiagnose... maar dat zag er vrij gunstig uit. Zoals vroeg ontdekte stembandkanker... dan heb je 90 kans op genezing. In tweede instantie pas zo hoorde ik bij die 10 bij wie de bestraling niet aansloeg. En dan is er ineens dat vooruitzicht van het strottenhoofd. Dus ik heb toen gedacht, ik weet niet of ik dat wel wil... dus ik wil op zijn minste mogelijkheid... Ja. om niet te behandelen, wil ik overwegen... Ja. En serieus dan, dat je je niet zomaar uh, ergens in laat husselen. Maar er is nog wat anders dat je niet wil laten behandelen... als dat je ook echt met zelfmoord uh, uh, nou, ideeën ja, rondliep op zo. een gegeven moment. Ja, maar niet behandelen betekent dat je gewoon ook doodgaat. Maar dan doe je er wat langer over en dan hebben er heel veel mensen ermee te maken. Dus ik dacht, dan kan je misschien beter... Het zelf meteen oplossen, dan ben je er vanaf. Ja, in boeken, boeken maken we best, een, best nog een romantische vertelling mee... over wat voor soort akkoord je daarvoor kunt gebruiken. Ja, ja, ja ik dacht dat je dat dan serieus overweegt... moet je ook even goed nadenken ja. hoe dat er dan uitziet. Is dat, en, wat, is dat, wat is dat? Hoe noem je dat zelf? Is het ironie? Is het sarcasme wat je dan hanteert in je schrijfstijl? Uh, nou, het klinkt een beetje ironisch natuurlijk, maar het is ook wel serieus. Ja. Ik en denk wat, als je dingen op een bepaald moment... Heel, heel scherp onder woorden brengt... wordt het bijna automatisch een beetje ironisch. En wat deed... wat deed alles nou kantelen in je hoofd? Want in het boek denk je dus... nou ja, dit gaat alleen maar, het wordt alleen maar kwaad of erg. Hij ja. is boos, ziet het leven niet meer zitten. Maar ergens gebeuren er kennelijk dingen... in je geest, in je hoofd... waardoor jij bij bent gedraaid. En hier nu zit... En nu schrijver uh, het, met een raar dopje bent. In <laughs> je eerste weet. instantie weet je alleen maar dat strothoof moet eruit... en je denkt alleen maar aan wat je allemaal kwijt gaat raken... en wat er allemaal wegvalt uit je bestaan. Maar het vooruitzicht toen puntje bij paaltje kwam... was toch niet echt slecht genoeg om nou overtuigd je op te knopen. En dan denk je toch al een tijdje, nou benieuwd wat er dan morgen komt... en we kijken het nog weer eens aan... Ja. En uh, ja, dit, het, in zijn geheel is het een toch een vrij uitgebreid mentaal proces... wat je doormaakt terwijl je daar naartoe leeft. En dat is ook waarom het boek op een moment ophoudt... met die emotionele doorbraak. Omdat dat eigenlijk het punt is waarop je je verder openstelt... voor wat komen gaat. Ja. Dus het verzet houdt op. Waarom, waarom heb, heb, wanneer heb jij gekozen om zeg maar, een dagboekvorm te gebruiken voor dit boek? Nou, eigenlijk al bij het vorige boek. Ja. Want dit is, dit is wat je zo direct aan de hand hebt. Vorig boek je... ging eigenlijk ook over, uh, over dat je kanker ja. had. Hè? Uh, overigens heb je dat zou zomaar kunnen. Waarschijnlijk gekregen door veel, veel, de geroken. Ja. Is dat nooit bewezen? Ja. Nou, dat ja. Zou zomaar ik, kunnen. De, ik ga er wel vanuit, ja. Ja, ja. Ik las dat uh, mijn boekpresentatie is in het Anthony van Leeuwenhoek. En die hebben ook wat dingen op Facebook staan. En er stond en de, de, de ex-patiënt, daar ben ik dat hij erkent dat het door roken komt. Ik dacht, van een rare formulering. Maar kennelijk is het opmerkelijk dat je... Waarom vind je een rare formulering? Nou, ik vind het nogal vanzelfsprekend dat als je veel rookt... en je hebt ineens een kanker op je stemband... en dat er wel een verband tussen zit. Ja, want natuurlijk ook mensen zijn die heel oud worden met roken... en geen kanker krijgen, dus ja, goed. Ja. Ja, jij gebruikt op een gegeven moment, vond ik mooi, vond ik mooi dat, je, dat je jezelf stem moet geven. Wat je nu doet, je drukt een beetje ja. met je vingers erop. Dat noemen ze stem geven, hè? want je moet dus kennelijk iets met je lucht doen om ja. te klinken. Moet je er harder voor werken in het leven, vind je nu? Nou, om stem te maken wel, ja. ja? Het is wel vermoeiend. Als je zo even je zit te kletsen gaat het verder best. En uh, je vergeet het na een tijdje ook weer... Maar lekker doorbomen is vermoeiend. in deze dagen met zo'n boek wat uitkomt, er is heel veel reuring... en je moet van alles regelen en doen. Je ja. zit aan de telefoon. En een paar ben ik echt wel uitgeteld. Ja. Toch, toch klinkt je, als je nu tegenover me zit... en eruit klinkt je energieke dan in het boek overkomt... waarin je schrijft, ik heb het zinnetje nog gear gearseerd... wie in het leven doet wat hij moet doen... is met zijn vijftigste wel ja. een beetje klaar. Hoe oud ben je? Nou ja, ik ben al 51 en toen, toen was ik, weet ik veel, 47. Maar ja. toen, ik, toen ik vroeger rookte en dronk en schreef... toen was ik eigenlijk zwartgalliger dan ik het nu ben... Ik moet het afkloppen, want ik weet ook niet hoe het blijft op den duur. Maar als je zoiets ernstigs hebt en je gaat dus zulke ingrijpende dingen heen, dan ga je juist weer meer aan het leven echt. En vooral ook aan het gewone dagelijkse van het leven. Ja. Kun je je overigens voorstellen dat je nu een boek gaat maken, omdat je afgelopen boeken dus over je ziekte, kanker zijn gegaan, en over de genezingsprocessen? Dat je nu een boek gaat maken wat geheel fictief is en niet over jezelf gaat? Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Nee? Nee, er, komt, er moet in ieder geval nog een deel 3 van de kankertrilogie komen. Meen je dat nou? Ja. Om het af te maken, <lacht> letterlijk en figuur. Nou ja, <lacht> ik heb het idee dat het verhaal nog niet uit is... omdat eigenlijk laryngectomie, de grote operatie, komt er ja. nog niet in voor. En ik zou toch ook nog wel iets willen zeggen... over hoe je dat vervolgens als laryngectomeerde de draad weer oppakt. Het is ja. een herstel van twee jaar voordat ik een beetje be be gewend begon te waken aan die constructie... was het drie jaar verder. Dus. Ja, maar is het daarmee, wil je de, met die trilogie ook een soort hulp bieden aan mensen... die dit soort uh, uh, uh, ziektes oplopen en dit soort operaties nou, dat krijgen? Schrijf, dat speelt natuurlijk altijd wel een rol. Ja. Ja, je schrijft, ik schrijf boeken nooit uitsluitend om, uh, om uh, kunst te maken. Nee. Het is altijd, je hoopt altijd dat het iets betekent voor mensen. Ja. En je schrijft zo goed mogelijk om het lezen er mooi te waard te maken... maar nooit alleen maar... Om uh, het genot van het lezen alleen. Nou, uh, uh, morgen gaat je boek uh, uh, officieel verschijnen. Dat ligt hier natuurlijk al. Ik heb het kunnen lezen. Alles wat was. Um en het wordt, uh, wordt in ontvangst genomen, eerst en klaar door Benedict Fiek. Dat is wel interessant. Ja. Dus het is de advocaat die de tabaksindustrie probeert te vervolgen. Dus wat dat betreft uh, ja. heeft, het, heeft het echt wel voor jou een, een, een functie, dat boek. Ja, elke mond die ik open doe is een aanklacht tegen de tabaksindustrie. Ook als ik uh, tralala zing of altijd is cognacje ziek. Ja. Dus wat dat betreft okay. ligt het in de lijn. Ik wens je veel plezier morgen. Het boek o, het is alles dank. wat was geschreven door Willem Melchior. Dank je wel voor je komst. Goedenacht. En dan gaan we nu uh, luisteren naar iets van Bach. Maar ik zeg niet wat, maar het heeft wel te maken met cijfers. U hoorde, Heer Jezus Christ du hast bereid het 333 e koraal van Johan Sebastian Bach. Dat draait omdat het morgen 333 jaar geleden is dat de componist geboren werd. Goedenavond, Govert-Jan Bach. Bach ja, en en in de verste verte geen familie, meneer Bach? Ja, we hebben wel familie, maar geen naast van de grote Bach. Want die is in naam al heel lang uitgestorven. Maar echt even dus uitgezocht is... of u verre familie heel was uitgezocht, was. We, zijn, we deden een voorvader dus dat is iemand wat. En Toch weg maar... Een... Turingen. Toch, toch wel bijzonder, hè? Ja, ja. ja, ja. Uh, u kende dit koraal natuurlijk, hè? Nou, het is een onbekend koraal. Uh, uit 1638 is het geschreven in de Lutherse kerk, zeg maar. En hij heeft dat later bewerkt. Het nee. is natuurlijk een herkenbare soort melodie, maar het is niet zo bekend. Wat vindt u er herkenbaar aan, dan? Ja, het is een soort muziek. En zoals Bach het aanpakt, hè, vier stemmen getoond zet... en dat het gewoon lekker loopt. Ze heeft iets herkenbaars allemaal. ja. Nou, stond, nou, niet, niet in de Nederlands boeken. Gewoon een stond in een, een gezangboek in die tijd. Nou, nou is het 333 jaar geleden dat ja. Bach het levenslicht uh, zag. Ja. Uh, um, Bach, Bach had, een, had een tik met getallen, hè, mag ik zeggen, rond zijn composities. Ja, die hele tijd had er wel iets mee. Het had ook iets met spielerij te maken en interessant doen. Ook met wiskunde en de orde van de wereld. Hij had niks met 3 door 33 hoor, maar nee. wel met 3, want dat staat dan voor de 3-eenheid. En dat komt in zijn muziek heel veel voor. En op welke denk, manier kom je die 3 tegen in zijn muziek? Ja, die gaat hij dan bewerken in uh, al lagen met, met drie hobo's op rij, of drie lagen in, in de partituur. Dat komt heel vaak terug op veel manieren. Ja. Ik denk dat hij zelf meer had met het getal 6, want als een bundel die hij uitgeeft van ja, cello, viool... alle zijn bundels van 6. Want mm -hmm. hij zei zes, dat is de menselijke top. Zeven is van God, zes is, van, is de menselijke top. Dus eigenlijk zes meer zijn getal dan, dan drie. Maar, maar, maar u maakt er nu al een beetje abacadabra van, voor, voor, voor ja. mij. Was ja. dat voor iedereen in die tijd al duidelijk, die, die, die, die nee, getallen nee. Helemaal niet. Nee, er was een, een kleine selecte groep componisten die daar ook wel een beetje mee speelden. Die hadden ook clubjes. Maar wat hij maakte voor de mensen de muziek, daar kon je het niet horen. Je kan het niet horen. Dus je passionen en cantaten, de concerten... je kan het allemaal niet weten tenzij je de muziek zelf ziet. En die zag je niet, want die werd niet uitgegeven. Ja. Al die passionen heeft nooit iemand anders gezien dan Bach... Nee. En, en, en zijn zangers en solisten. Ja. Dus het is allemaal een beetje inlegwerk na, na zijn dood. Zeg maar. Ja. En is het nu zo dat, dat u met een opschrijfboekje een getalletje zit te noteren als u naar hem luistert? Nee. Of gaat nee. het nog wel enigszins oh, nee, door nee, de. Ik heb het helemaal niet. Nee, het gaat bij ook wat ik hoor en wat mij raakt. Ja. Wat gaat u opzetten ik... morgen ter gelegenheid van Bach's verjaardag? Oh, dat weet ik nog niet. Ik denk een, een, leuk, een leuk concert. Een vrolijk concert. Het is een verjaardag. <laughs> vrolijk ja, concert een vrolijk concert voor zijn verjaardag. Ja, of, of een cafécassade, kaffie, kaffie, denk ik. Nou, dat klinkt dat goed. goed. Ik wens u ja, veel plezier, meneer Bach. Uh, morgen okay. met de verjaardag van Bach. Ja, uh, morgen leuk. is er geen uh, met het oog op, uh, op morgen. De dag erop weer wel. Dan zit hier Koen Verbraak. Ik wens u nog een goede nacht. Is het tijd voor mich te gaan? Was ik nog te zagen hätte. Dauwt een sigarette en een laatste glas im Steen. Oog hebben voor de ander, dat is wat Nederland nodig heeft. Elkaar alle vrijheid gunnen